Oké. Okay. Wat voor Freddy betekende. En als je dat niet doet. Kan nee, jij mij dat vertellen? Maar in het ziekenhuis Ik zei je. Ik wil maar... het er niet meer over hebben. Jij stoot die jongens van je af, hart. is bang voor je. Ja, dat is hem geraaid ook. Freddy zit nou met die poot en John... Ja, Genoeg nou! Dat is nou typisch de moker. Die man die komt sterker uit het ziekenhuis. dan dat hij erin is gegaan. Aad...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 Je wil ballen jij. Hou dat kind nou eens stil. Ja, ja, ja. Schreeuwen, dat helpt toch? Nog een grote bek ook. Nou, je bent nogal een man, zeg? Bedrijfsleider aan mijn hoelen. Je staat gewoon voor een rotloontje in de pico. Hé, eh, eh, nou, niet zeiken, hè? Het is altijd hetzelfde met jou. Zeg, waarom woon je anders nog bij je vader en je moeder? Je verdient niet eens genoeg om je eigen zoon een thuis te geven. Zeg, wil jij soms een beklappen hebben oh, of zo? Nee, tegen zijn vrouw durft hij wel, meneer de boksen. Godverdomme! Ja, als jij nou eens helpt, maak eens een lekker flesje warm of zo. Kijk eens of hij een volle luier heeft. Ach, mens, krijgt dit Nee, zo praat jij niet tegen de moeder ja. van je kind. Ah,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 Ja, hij was de aanvoerder van die ploeg. Goed, laten we bij het begin beginnen. Uw naam? Fred. Bruis. Bruis? Toon. Heren. Hey. Hey. Hey. Gebruikelijk recept? Ja, lekker. Nou, hij, uh, hij komt, de 24ste. Wie? De Amerikaan. Oh? Oh. Ga je hem wel een beetje goed beschermen? Als je die een pak slaag laat geven, heb je stront in de knikker. Zie, waar hebben jullie het over? Freddy, ik heb goed dat hij het ziekenhuis in is geslagen. Wat ga jij nou doen, hè? Dat laat je je toch niet gebeuren? Hoewel? Dat maak ik zelf wel uit. Stel het je Mongolen. <laughs> Kijk, die haring. Probeer te zwemmen. Ja. Harry kan er niks aan doen. Hij heeft je knokploeg zelfs zijn zegen gegeven. Je kan altijd wat doen. Nou, tenzij je niet wil. Of niet durft. Kun jij even mijn maat bij de bank drukken? Ik ga naar 120. 120? Dat is veel, John. Ga ja, dan gaan we maar staan. Oké. Okay. Rustig omhoog. En twee. Heel goed. Dan leg hem nou maar weer neer. En drie.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 Fred, Winnie. Pa? <laughs> dat zit je niet mee, eh, jongen. Je moet zelf zorgen dat het je mee zit. Zo was het, toch? Ja, en dat lukt niet erg zo te zien. Ach, je kijkt alleen naar de buitenkant. Net als die trambestuurder. Wij moeten praten, jongen. Kom even mee. Nou, we praten nu, toch? Even zitten, kopje koffie. Ja, Ik moet jouw koffie niet. Zo komen we niet verder, jongen. Gaat het om die penose vriendjes van je?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 Nee, dat, dat kan ik toch niet blijven zeggen. Ja, dat is mijn jongen hem met rust. Nee, je zegt het alsof ik een inbreker maar, ben. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Dat weet je verdomd goed. Jij was altijd de slimste van de twee. Ik ben je jongen niet. Niet meer. Ah. Maak me nou niet kwaad. Oh, nee, waarom niet? Ik ben het al. Allang. En ik ben niet de enige. Zeg maar tegen die vriendjes van je dat ze de volgende keer weer kunnen verwachten.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 Die moeder maakt zich zorgen. Ja, zij wel. Ja, want ik ook. Fred. Je had je de moeite Freddy, kunnen besparen. niet weggaan. Freddy. Fred. Nou moet ik zeggen, hij heeft wel lef.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 Ik neukte zijn vrouwen in zijn tent. Dat was vast een ah, makkelijke ah, jongen. Nee, dat kan je wel zeggen. Maar ik was niet bang, joh. Nou, hij kon dat natuurlijk niet laten gebeuren. Ik pikte zijn wijf af. Dat was maar zijn handel. Even op je zij. Nou, nou, nou, nou, ja. Op een gegeven moment heeft hij een maatje van hem op me afgestuurd. Die nee, zat in de kroeg. en gaat maar een rondje, nog een rondje. Ja, ik was dom. Ik had helemaal niks in de gaten.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 Ik ken die jongen als mijn broekzak. En toch, ik, ik, ik krijg geen vat op hem. Hij is uit Ik heb geleerd van Duitse Army, maar hij is zo koppig als een ezel. Maar ja, lef, dat heeft hij wel. Trots? Trots, ja. Doe je een Zit hij voor mijn ontspanning? Ik ben bang.